NOS-turnverslaggever Hans van Zetten leverde televisiecommentaar bij de afsluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Van Zetten kreeg veel lof voor zijn enthousiasme bij de rekstokoefening van Epke Zonderland. Hij zal zondag samen met Dione de Graaf te horen zijn. De NOS nam het besluit om van Zetten de sluitingsceremonie te laten doen al eind vorige week, dus voor de rekstokfinale. Het weer in het noorden wat wolkenvelden, verder veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen flinke zonnige periode, ook wat stapelwolken, wolken. temperatuur uiteenlopend van 20 tot 24 graden. Dit was het Nationaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat Fiede tussen Naarden en Muiden. 12 kilometer, dat komt door een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. A16, Breda richting Rotterdam. Voorknoop Ter plein 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum staat 5 kilometer Fiede. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeers.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 Many places I have been Walked the desert, swam the shore Many faces I have known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 Nel sorriso io ti porgo una Rosa. Su questa amicizia nuova pace sì osa Che so come sono infatti chiedo perdono So qualche fatto è fatto io però chiedo Scusa. sorriso io ti porgo una Rosa. Su questa amicizia nuova pace sì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 L'inverno non ha paura Io senza di te un po' ne ho Qui l'abbia è senza misura Io senza di te non lo so E la notte balla da sola Senza di te non ballerò Capitano abbatti le mura Che da solo non ce la farò Pertono, se qualche fatto è fatto Io però chiedo scusa Regala il mio sorriso Io ti perdo una rosa Su questa amicizia nuova Pace si sì, rosa Perché so come sono Infatti chiedo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 Baby Is where I'll be Under the boardwalk Out of the sun Under the boardwalk We'll be having some fun boardwalk People walking above Under the boardwalk We'll be falling in love Under the boardwalk Boardwalk Not from the sand Hey tu cuerpo, cuerpo para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría, Macarena.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 Alegría macarena eh hey, macarena dale tu todo para alegría macarena Ten tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas baila tu cuerpo para alegría macarena Maar ik heb een paar dagen geleden, en ik heb een paar dagen geleden, en ik heb een